De oppositie in de Tweede Kamer is kwaad op premier Balkenende... omdat hij vandaag niet aanwezig zal zijn bij het debat over de AOW-leeftijd. VVD-leider Rutte noemt het wegblijven van Balkenende minachting van de Kamer. De VVD en de SP vinden dat er zonder Balkenende ook geen debat kan plaatsvinden. GroenLinks-leider Halsema noemt het onbehoorlijk dat de premier niet komt. Het debat werd vorige week juist verschoven omdat Balkenende niet kon. Ook vicepremier Bos is er vandaag niet bij... Het kabinet vindt dat met minister Donner en staatssecretaris Kleinsma... het kabinet voldoende is vertegenwoordigd. In de Tweede Kamer is kritisch gereageerd op het nieuws... dat een nieuw te bouwen marineschip veel duurder wordt dan begroot... Staatssecretaris van Defensie de Vries liet weten dat de vervanger van de Zuiderkruis 100 miljoen euro meer gaat kosten dan waarvan vier jaar geleden werd uitgegaan. De kosten worden nu geschat op ruim 363 miljoen euro. Volgens Defensie komt dat door een inflatiecorrectie en door strengere milieueisen. Het CDA zegt nu heel kritisch te zijn over het nieuwe marineschip. De VVD gaat Kamervragen stellen en ook de SP wil dat de vervanging van de Zuiderkruis wordt uitgesteld en heroverwogen. In de Verenigde Staten is bij een kat Mexicaanse griep geconstateerd. Volgens de autoriteiten is dit de eerste keer dat het H1N1-virus bij een kat is aangetroffen. Vermoed wordt dat de griep is overgedragen door de eigenaren van de kat. Die hadden griepachtige verschijnselen voor de kat ziek werd. De kat is behandeld en inmiddels hersteld. Er bestaat geen vaccin tegen de Mexicaanse griep voor huisdieren. Het weer... Vannacht aan de kust buien, soms met onweer. Overdag af en toe regen met plaatselijke kans op onweer of hagel. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht.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 Punt 9. ZFM. Just wait To cleanse my skin I wake again